Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie Noord-Nederland heeft een van de eigen medewerkers opgepakt... voor verschillende misdrijven, zoals witwassen en het bezit van verdovende middelen. De politiemedewerker wordt ook beschuldigd van ernstig plichtsverzuim. De verdachte is geschorst. Verder wil de politie Noord-Nederland niets kwijt over de zaak.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 In Zuid-Afrika mag voor het eerst in twee maanden weer alcohol worden verkocht. De verkoop van drank was stilgelegd om de ziekenhuizen in coronatijd niet te veel te belasten. Bij veel schiet- en steekpartijen en verkeersongelukken in Zuid-Afrika is alcohol in het spel. Bij slijters en supermarkten staan lange rijen. De voorschriften worden versoepeld terwijl het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika stijgt. Per dag komen er ruim 1700 besmettingen bij. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 680. De regering wil niet langer wachten omdat de economie anders te veel schade oploopt. De verkoop van nieuwe auto's is verder gedaald. In mei werden iets minder dan 15.000 nieuwe kentekens geregistreerd, meldt de autobranche. Dat is een daling van bijna 60% vergeleken met een jaar eerder. In april was de daling nog 53%. Niet alleen de vraag naar auto's daalde, maar ook de productie. Hoewel de fabrieken inmiddels weer draaien, kan de branche nog niet zeggen of de vraag dit jaar weer aantrekt. De verkoop van gebruikte auto's trok wel weer wat aan... en is volgens de branche redelijk terug op niveau. Het weer veel zon, een stevige oostenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen minder wind en plaatselijk 28 graden. Vanaf woensdag koel weer en enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van Zandvoort op zaterdag met Lois Lane en de Fortune Fairy Tales. Goedemiddag, 7 over 2. We zitten er weer, Studio Tolweg 10A. En buiten schijnt zo'n heerlijke graadje of 20 op dit moment buiten. Het lijkt wel zomer, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, nee, dat klopt. Vandaar dat wij ook gezellig binnen zitten. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, ja. Uh, goedemiddag, luisteraars en kijkers niet te vergeten. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Uh, drie uur lang live uh, vanuit de studio van CFM. Eh... Uh, we hebben een vol programma. Ik ben benieuwd. Zo, en we hebben één box. Dus, uh, maar ja, maar uh, onze technische dienst uh, in, de vorm, in de persoon van Martijn Luiten is al druk bezig... om hem te repareren en te restaureren. Want hoe oud is die box? Nou, uh, ja. nog net geen 30 ja, jaar. Het nou, ja. valt mij. Ja. Goed, uh, wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben een vol programma. Uiteraard uh, rond de klok van half drie het uh, weerbericht. Blijft het zo mooi? Wordt het nog mooier? Hoe is het met Pinksteren? En uh, hoe, loopt het de vol hoe gaat het er volgende week verder uitzien? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uh, het dier van de week, ik heb bij de, bij de honden gekeken, maar die zijn al. Uh, uh, vorige week hadden we zo'n zo'n zielige. Uh, Sully. Sully, ja, klopt. Maar Sully is ook gereserveerd of heeft al zelfs een nieuwe baas. Hey, dat zijn goede berichten. Dus er wordt goed naar ons programma geluisterd. Uh, dat doet mij deugd. Dus uh, deze week hebben we een poes. En die luistert naar de naam Speedy. Speedy. En daar heb je vast wel een nummer van. <laughs> Wat je daarna Wat kan denk je. Draaien. Dat weet ik wel zeker. Toen ik dat opschreef dacht ik al van dat komt wel goed. Gedicht van de dag. Liefhebbers van het gedicht van de dag. Blijft even spannend want om kwart voor vijf is het zover. Welk het wordt? Ik, ik heb een stapeltje klaargelegd. En Rob mag daar de, uh, zijn keuze uit uh, kenbaar maken. Uh, gedicht van de dag zoals het ligt, kwart voor vijf. Uh, Pit Report. Nou, ik zou er een uur aan kunnen spenderen. Ondanks het feit dat het dus niet uh, echt gereest wordt... gebeurt er van alles in de wereld van de Formule 1. Dus uh, we doen vandaag de helft... en morgen tijdens Zandvoort op zondag doen we de tweede helft. Pit Report om kwart over vier. Verder hebben we uh, nog een interview klaarstaan... wat onze collega Jaap Koper afgelopen woensdagmorgen had... met de informateur. En Jaap Koper had ook een gesprek met Peter Kramer... van de oudere partij Zandvoort... die in eerste instantie... Ja, niet meedoen. niet meedoen en uh, hoe, hoe hij daartegen aankijkt. Maar dat allemaal het eerste uur, tweede uur uh, uh, zandsportsnieuws in het kort. En uh, daarna natuurlijk uh, veel sport. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM, CFM, whatever. Uh, in ieder geval veel plezier. Ja, en dan moet jij gaan staan hè, als de mensen je willen zien op de camera... Zetfmstreepjelife.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Torweg Tina. Het is heerlijk weer buiten hier in Salford En genieten we natuurlijk met z'n allen van. Lekker muziek. Wat dacht je van deze van Steve Wonder? And don't you worry about the thing. You know, Paris, Peru, you know. I mean Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh, Toto Davi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 En 90 kwam deze plaat uit in de uitvoering van uh, Incognito en Don't You Worry About The Thing. En dit was het origineel van uh, Stevie Wonder, inderdaad, uh, van diezelfde single dus. Zodadelijk het uh, nieuws, we zullen niet zeggen in het kort, want er is heel veel gebeurd. Daarover meer na deze van Madonna en La Isla Bonita. Como something gaat er toch wat speling komen voor uh, vakanties. Maar het zit erin dat we de meeste vakanties gewoon uh, lekker hier uh, in uh, Nederland uh, gaan houden. En vandaar ook uh, lekkere zonnige muziek op de Zandvoortse Radio. Want hier in uh, Nederland is uh, ZFM uiteraard uh, te ontvangen. Joh, uh, Mad Madonna en La Isla Bonita. Is het tijd voor het uh, nieuws? Normaal gesproken in het kort, maar er is zoveel gebeurd... Informateur Erik van der Burg heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering zijn advies uitgebracht. Nadat hij met alle partijen gesproken heeft, is zijn advies om op zeer korte termijn onderhandelingen te starten voor een coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en gemeente Belangen-Zandvoort. Een doorstart van de huidige coalitie bleek uiteindelijk uh, niet haalbaar te zijn. Hij adviseert een coalitieakkoord op te stellen en geen raadsakkoord. Ook heeft de informateur de burgemeester het verzoek gedaan een juridische check te doen op het aangenomen amendement van de toegangsweg bij het circuit waar het allemaal mee begon. Uh, over een tweetal platen uh, krijgt u een interview uh, wat onze collega Jaap Koper had met Erik van der Burg over deze materie. Dus zometeen meer.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 In eerste instantie werd nog gemeld dat conform de richtlijnen tot 1 september zeker geen, zeker geen festivals zouden plaatsvinden. Maar in het werke, wekelijkse programma Zandvoort op zondag, dat komt bekend voor, bij de lokale omroep uh, van afgelopen zondag... maakte Ron Brouwer van Lal en Hardy bekend dat de stichting ZEP helaas heeft moeten besluiten om ook de twee festivals in september niet door te laten gaan. Dit betekent dat we dit zomerseizoen helaas geen live musical, muziekfestivals meer zullen hebben in het centrum van Zandvoort. Ook de historische Grand Prix Festival op 5 september en het Oktoberfest op 26 september... zullen ze gezien de huidige situatie dit jaar dus niet door niet terugzien. De politie is op zoek naar getuigen van een vermoedelijke brandstichting... die plaatsvond in de nacht van dinsdag op woensdag op het parkeerterrein aan de Keesomstraat in Zandvoort. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900 8844... En anoniem bellen kan ook op telefoonnummer 0800-7000. Omstreeks half drie s'nachts kregen de hulpdiensten melding dat een auto in brand zou staan. Ter plaatse bleek een auto te branden. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Doordat er rond de brandende auto ook andere voertuigen geparkeerd stonden... raakten nog drie auto's beschadigd. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. Een onderzoek is gaande. Langs de Zandvoortslaan is donderdagochtend een man aangetroffen met een steekwond. Het is onduidelijk hoe hij aan deze wond is gekomen. De hulpdiensten zijn donderdagochtend groots uitgerukt nadat er een man werd aangetroffen met een steekwond. Het slachtoffer werd even na half negen langs het fietspad bij de natuurbrug Zandpoort langs de Zandvoortselaan Laan door een passant aangetroffen. Politie, ambulances en een traumateam werden opgeroepen om hulp te bieden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en naar de eerste zorg naar het ziekenhuis gevoerd voor verdere behandeling. De fiets van het slachtoffer is door een agent meegenomen. Het, is nog, het was op dat moment nog onduidelijk hoe het slachtoffer aan zijn steekwond kwam. Of hij deze zelf heeft toegebracht of niet. De politie is met een onderzoek bezig. Vrijdagmorgen, om uh, iets over acht uur, werden de hulpdiensten in Zandvoort opgeroepen voor een keukenbrand in een woning aan de Vondellaan. De brand werd vrijwel direct opgeschaald naar middelbrand, waarop een tweede spuitwagen uitrukte... Politieagenten waren als eerste ter plaatse en hebben geprobeerd de brand met een koederblusser te blussen. De brandweer heeft de brand in de woning even later helemaal geblust. Als snel, bleek, als snel werd bekend dat de brand mogelijk was aangestoken door de bewoner zelf. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse gekomen en hebben de bewoner kunnen aanhouden. Er kwamen vele nieuwsgierigen kijken wat er aan de hand was. De politie zette de directe omgeving en de woning af en met linten. De bewoners overgebracht naar het politiebureau en de forensische opsporing wordt, werd ingeschakeld om verder onderzoek te doen. Vanaf komende maandag mogen horeca onder voorwaarden weer open. Omdat de regels van binnen nog behoorlijk, uh, uh, voor, voor binnen nog behoorlijk be, beperkend zijn, zullen de komende tijd vooral de terrassen een belangrijk onderdeel zijn van het nieuwe verdienmodel. De gemeente wil daarom uh, meer ruimte beschikbaar stellen en is bereid de haltestraat daarvoor af te sluiten. Later in het programma komen we daar nog uitvoerig op terug. En tot slot, we weten het allemaal al... de Dutch Grand Prix van Zandvoort is definitief uitgesteld naar 2021. Door de wereldwijde verspreiding van de virus COVID-19... is de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix zoals bekend uitgesteld. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft in samenspraak... met de Formula One Management moeten concluderen dat het niet meer mogelijk is om dit jaar nog een race met het publiek te kunnen houden. Er is daarom besloten om de race definitief uit te stellen naar 2021. Dankjewel Albert Jan, neem maar even een slokje water want er was weer eh, heel wat eh, nieuws.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 Just way too cool, and I don't really care if you're king. And I don't really care for your thing. You'll be pointing at some girls and saying, Yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, or just a puppet on the string, just a puppet on the string. Oh, they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done, and I don't wanna. The bitch you spun. No, I don't want to listen to the bitch you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yeah. Cause you're so fing cool. You're just way too fing cool. Cause you're so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 Laat het ze <laughs> weer open wou. Ja, ja, ja, ja. Joh, ja. de lekkere muziek uit de jaren zeventig. Dat was uh, de single girls van uh, Sailor. Girls en inderdaad, girls, girls, girls. girls Twee minuten voor half drie. Zo vlak voor het weer gaan we nog eentje voor je draaien. Ja, ken je deze nog? Gespardou, en ik neem je mee. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je Staat op wordt stil van me stil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 Ik vooral, terwijl ik nu alleen maar denk Wat zij is heel mijn wereld Zeg me wat je wil Dan wil dan wil dan Staren de stem van Stil van de stem van Zeg me wat je wil Dan wil dan wil dan de van Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Ik neem je mee, je weet ik ik nu voel. Jij ik als muziek. Dus laat je zien wat ik me ik neem je mee, hey eh, eh, hey eh, eh. ik neem je mee, ik hier is albert -Jan met het weerbericht. Ik ben heel erg benieuwd, albert -Jan, want ik zag net inderdaad een paar wolkjes langs vliegen. Ja, ik heb niet geblazen, hè? het is alweer weg. Ja, dat is, dat is waar. Goed, nee hoor, maak je maar geen zorgen, Rob. Want vandaag, zoals je ziet, schijnt de zon uitbundig. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. En aan zee steekt vanmiddag een matige noordoostenwind op. De temperatuur stijgt naar nou ongeveer een graad of 23. Vanavond en vannacht is het helder en droog en koelt het af naar 12 graden. Morgen, eerste Pinksterdag, schijnt de zon wederom volop... en ook, uh, er is ook uh, sluierbewolking zichtbaar en het blijft overal droog. Er waait een matige oosten tot noordoostenwind... en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Pinkstermaandag schijnt ook de zon, maar opnieuw is sluierbewolking zichtbaar... En het blijft droog en het wordt een graad of 23 in de regio. Dinsdag schijnt de zon volop en het wordt het warmer. Het Krik stijgt naar een zomerse 25 graden en ook woensdag... Wordt een zomerse warme dag met temperaturen rond de 25 graden. Maar mogelijk neemt later op de dag de kans op buien toe. En tot slot, vanaf donderdag gaat de temperatuur omlaag. Bovendien neemt de kans op regen toe. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, dan Weer eens na te lezen op RicoWeer.nl of kijk op de ZFM app onder Meteo Zandvoort. was het weer.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 Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so hooked? the fans. It's the real. Uit de tijd dat je naar uh, Atollos Import Records uh, ging in Amsterdam om uh, 12 insjes uh, aan te schaffen. Dat was jij dus? Ja, dat was ik. Nou, dan uh, lekker genieten. Jocelyn Brown en Somebody Else Is Kai hoorde inderdaad een, uh, een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Nou, je zei het al, hè, we hebben de informateur die uh, druk aan het werk is uh, hier in Zandvoort. Klopt, en uh, zoals, zoals gezegd in, uh, tijdens Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, heeft informateur Erik van den Burg afgelopen dinsdag tijdens een raadsvergadering zijn advies uitgebracht. Nadat hij met alle partijen gesproken had, uh, was zijn advies om op zeer korte termijn onderhandelingen te starten... over voor een coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en gemeente Belangen-Zandvoort. Hij adviseerde ook een coalitieakkoord op te stellen en geen raadsakkoord...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 En had daar een gesprek met onze collega Jaap Koper over de ontstane situatie en over de nabije toekomst. En aan de telefoon, het, uh, ja, het wordt uh, toch uh, nu uh, binnen een week tijd hebben we elkaar drie keer al aan de telefoon gehad. Erik van den Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, want uh, gisteren heeft u uh, gezegd in de uitzending van uh, als men mij vraagt als voormateur dan ben ik daar uh, voor in. En dat is inmiddels dus nu ook gebeurd. Ja, dat is gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering gebeurd. En ik heb inderdaad zoals al gezegd, ja gezegd. Ja, het um, uh, ja, informatieproces zit erop. Uh, is dat dan toch anders uh, in, met een informatieronde om niet uh, ja, fysiek met elkaar aan tafel te zitten? Want ik weet niet hoe, hoe goed hij dat in het verleden bij Zaanstad en met Vlaardingen heeft uh, gedaan. Nee, bij Zaanstad en Vlaardingen was het uh, ook veel bij elkaar zitten. Ook dingen telefonisch doen, maar wel veel bij elkaar zitten. Uh -huh. Dat is nu net allemaal wat ingewikkelder. Ja. Uh, dus daar is ze heel veel telefonisch uh, gebeurd. Het scheelt ook tijd, want je kunt inderdaad telefonische dingen tussendoor doen. Hm. Uh, hè, als mensen moeten werken, dan kunnen ze wel eventjes vijf minuten de telefoon opnemen en een vraag van mij beantwoorden. En anders moet je daar meteen weer vrij voor nemen. Hm. Nou, het heeft iets langer geduurd dan ik had gedacht. Ik had gehoopt uh, dan wel vrijdag, dan wel maandag klaar te zijn. Het werd dinsdag. Ja. Uh, maar uh, ja... Er ligt nu in ieder geval een, uh, een intentie van vijf partijen om er samen uit te komen. Ja, uh, u heeft ook uh, een, uh, ja, min of meer, het was er ook nog een, andere, um, uh, een, een ander plan wat er nog op tafel lag, een lijnpoging. Waarom ja. is dat uiteindelijk dan toch niet doorgegaan? Ja, er waren twee hoofdvarianten. Die twee ja. hoofdvarianten waren inderdaad lijmen, oftewel OPZ, VVD, CDA. Ja. En de andere was een variant... Met uh, VVD, D66, CDA en dan één of meerdere kleine partijen erbij. Mm -hmm. um, alleen het CDA heeft heel bedrukkelijk aangegeven uh, dat zij alleen onderhandelingen wilden starten als ook de PvdA mee mocht doen. Mm -hmm. En OPZ uh, die zei van dan is het geen lijnen meer. Mm -hmm. Dan is het een, uh, een nieuwe coalitieonderhandeling. Daar hebben we op deze manier geen zin in. Mm -hmm. Dus doordat uh, het CDA vasthield aan de PvdA. En de OPZ zei, zo werkt het niet. Ik kwam uiteindelijk dus de variant uh, op tafel die is geworden. Ja, uh, nu uh, gaat u verder als voormoteur van, uh, van, uh, ja, van deze variant. Hè. De, de eerste variant met die vijf partijen. Uh, wat gaat u nou precies doen? Gaat u nou een stuk uh, schrijven uh, waarbij dan daar een coalitieakkoord... want dat is ook een onderdeel van uw advies uh, geweest? Ja, los van deze vijf partijen heb ik nog twee andere adviezen neergelegd. De een is, schrijf een coalitieakkoord. Uh, zodat je niet alleen een raadsakkoord hebt, maar ook een coalitieakkoord. Uh -huh. En de andere is een advies niet aan de raad, maar aan de burgemeester. Uh, start een onafhankelijk onderzoek hoe om te gaan met het raadsbesluit over de weg. Uh -huh. Datgene waardoor alles uh, uh, uh, misging. Uh -huh. Omdat los van dat coalitie zo komt, er ligt gewoon wel een raadsbesluit over de weg. En het college zei, de motie is... Uh, sorry. Het besluit is niet uit te voeren. Ja. En de raad zei, en toch moet je het uitvoeren. Dus die twee ja. advies heb ik ernaast neergelegd. Maar ja. nou, we gaan nu gewoon met uh, uh, um, vijf partijen en iedere partij met twee mensen. Ja. Dus in totaal uh, tien mensen namens de partijen, dan ik en dan één iemand die ook ambtelijk ondersteunt. Mm -hmm. Gaan we op de tafel zitten. En gaan we een coalitieakkoord uh, uh, schrijven? Ja, uh, ik, ik stel me voor dat, uh, dat u dat uh, misschien wel in de raadzaal uh, gaat doen. Want uh, met de anderhalve meter afstand uh, zal dat de, me de meest praktische ruimte kunnen zijn. Maar goed, ik uh, ga er niet over. Uh, ja, idee, nou, wat er inderdaad ja. gaat gebeuren we moeten ruimtes hebben die groot genoeg zijn. Kijk, alleen als je dus inderdaad met z'n twaalfen bij elkaar zit, moet je een ruimte hebben die zo groot is als bijvoorbeeld de raadzaal. Mm -hmm. Op een gegeven moment kun je ook krijgen dat je zegt, oké, okay, over deze onderwerpen gaan alleen deze drie of vier mensen bij elkaar zitten, of deze vijf mensen bij elkaar zitten. Mm -hmm. En bij dit onderwerp doen we het met z'n allen. Dan mm -hmm. heb je iets meer speling. Mm -hmm. Soms zal het ook gewoon telefonisch gebeuren of, dit klinkt wat uh, raar, huiswerken, gewoon ja, ja. huis concept teksten te maken ja, want, want er moet natuurlijk nog wel heel snel gewerkt worden. Want ik lees ook, 15 juni is de deadline. Want dan is alleen de burgemeester de enige bestuurder van dit dorp. Ja, dat betekent dat als we niet klaar zijn op 15 juni... dat kan gewoon, hè, daarvoor ziet de wet in. Alleen liggen de bevoegdheden allemaal bij de burgemeester. Nou, dat is, hij werkt nu al best hard. Dat wordt een helemaal hard werken. Bovendien ja. krijg je ook een rare verhouding met de raad. Want de burgemeester staat toch boven de partijen. En die zouden opeens alle bevoegdheden krijgen. Het ja. zou mooi zijn als het 15 juni rond is. Aan de andere kant, uh, uh, snelheid is belangrijk, maar kwaliteit is nog belangrijker. Ja, uh, dat, dat moet dan hand in hand gaan. Is dat, uh, is dat ook een uitdaging voor u om dat zo op die manier te doen? Nou, hand in hand, mag niet meer Dat is een half meter, <laughs> daar ligt ook een probleem bij Feyenoord om een nieuw lied te gaan schrijven, maar ook heel tezijdig. Uh, uh, ja, maar we moeten inderdaad dus wel goed samenwerken, met ja. nou, we moeten wel goed samen kijken of we daar uit gaan komen. Dat is wel een onderdeel, ook door de PvdA gisteren benoemd tijdens de raadsvergadering, ja. dat uh, uh, ook naar de bestuurscultuur gekeken moet worden en dat er meer en beter samengewerkt moet worden. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten. Ik, ik dank u voor de bijdrage in, in de uitzending op zo'n kort mogelijke termijn. En ik wens u in ieder geval veel wijsheid toe de komende tijd. dat het interview met Erik van den Burg, wat de Zandvoortse Radio van de week had. Afgelopen woensdagmorgen bij Voorzandvoort en de regio. En uh, ja, wel grappig, hand in hand. Feyenoord ook op zoek naar een uh, nieuw lied. Heb jij al ideeën voor een uh, nieuw lied voor uh, Feyenoord? Heb je er al over nagedacht? <laughs> Jeetje, <mina. laughs> de hand in hand mag niet meer. Ik vond het wel, wel een goede opmerking. Nou, deze overvalt me enigszins, maar ja. ik kan niet zo gauw even eentje verzinnen. Oké, okay, nou, in ieder geval gaan we morgen gaan we praten met uh, Peter Kramer. Nou, wij niet. Uh, Jaap Koper. Jaap Koper. Onze collega. De fractievoorzitter uh, van uh, de oudere partijen. Uh, die doen in eerste instantie niet mee hè, als grootste partij. Dus uh, nee. even kijken hoe uh, hij daarop uh, reageert en hoe hij daarin staat. Laten we het zo maar even zeggen. Dat hoor je morgen bij uh, Zandvoort op zondag. Allemaal ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Lekker grijk of 20 is als wordt en betekent zonnige muziek op de radio. Hier is Oswald, we Kom maar eens, Aswad en shine Ja, we gaan naderen alweer het einde van het eerste uur, maar we hebben nog even een berichtje van de Zandvoortse reddingsbrigade. Want die hebben nieuwe scooters, Albersjan. Klopt, de Zandvoortse reddingsbrigade heeft een tweetal splinter nieuwe waterscooters ontvangen van de Reddingsbrigade Nederland. Het zijn de eerste waterscooters van het nieuwe model die in Nederland geleverd worden, dus een primeurtje. Nou, primeurtje, ik zou zeggen een primeur. Het onderwaterschip van de waterscooter is niet meer van polyester, maar van hoogwaardig kunststof. Wat zorgt voor minder kans op slijtage bij het aanlanden en voor een reductie van gewicht. Is het een duikboot? Een <laughs> halve. Nou, je kan ermee onder water als je wil hoor. De oude waterscooters die vanaf 2015 in gebruik waren, zijn conform de investeringsplan vervangen. Zij zijn overgenomen door de Rensbrigade Nederland en zullen nog enige tijd door het land worden ingezet. Nou, goed nieuws, Ik heb dus, nog, uh, nog een berichtje. Oh. Sinds uh, maandag 25 mei, zoals uh, velen van u weten, uh, kunnen uh, verpleeghuizen in Nederland onder voorwaarden beperkt bezoek ontvangen. En voor Kennermar Hart betekent dat uh, de bewoners van onder andere woonzorglocatie AG de Bordaam. weer beperkt bezoek uh, mocht, mogen ontvangen. Huis in de Duinen zal spoedig volgen. Audrey van Schaik, bestuurslid van Kennemart... is blij voor de bewoners en familie... dat de bezoeksregeling in de Bodaan kan worden verruimd. We gaan weer de goede kant op. Dankjewel Albert-Jan voor dit nieuws. En we gaan op naar het landelijke nieuws alweer. Het landelijke nieuws van drie uur. En doen we met Billie Jean van Michael Jackson. Graag tot zo.